8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Robert Meder en Deborah Bleckenhorst. Goedenavond. Straks de reacties en ook de interviews op de 1-0-nederlagen... E uit het Oranjekamp en natuurlijk ook uit Denemarken. Maar nu eerst het nieuws met Jeroen Jepkama. Spanje accepteert financiële hulp voor de Spaanse banken. Ze kunnen een beroep doen op maximaal 100 miljard euro. Dat is de uitkomst van overleg van de ministers van Financiën van de Eurolanden. Het Internationaal Monetair Fonds liet eerder weten dat de Spaanse banken minimaal 40 miljard euro nodig hebben om overeind te blijven. De Eurolanden stellen 100 miljard euro beschikbaar. Spanje zei eerder twee accountantsonderzoeken naar de Spaanse banken af te wachten en dit weekend geen hulpverzoek in te dienen. Daar is de Spaanse regering dus van teruggekomen. Straks in deze uitzending correspondent Rob Zoutberg... over de persconferentie hierover van de Spaanse minister van Economische Zaken. De Belgische overheid heeft de extremistendreiging in het gewest Brussel... verhoogd van niveau 2 naar 3. Dat staat voor ernstig. In een Brussels metrostation stak een militante moslim gisteravond twee agenten neer. De agenten zijn niet in levensgevaar. Toen de agenten een man en een vrouw vier mannen aanhielden bij een controleactie... werden ze door een vijfde man gestoken met een groot keukenmes... De man werd door andere agenten overmeesterd. De dader is een Parijse moslim die naar Brussel was gereisd uit woede... over de aanhouding van een gesluierde vrouw vorige week in Molenbeek. Hij had pamfletten bij zich van de organisatie Sharia for Afghanistan. Een advocaat van het internationaal strafhof is in Libië opgepakt... omdat ze verdachte documenten wilde geven aan Seif al-Islam... een zoon van Muammar Gaddafi, die in Libië door een militie wordt vastgehouden. De Australische vrouw is lid van een delegatie die Seif mocht bezoeken... Het strafhof wil Seif berechten voor misdaden tegen de menselijkheid... bij het neerslaan van de opstand van vorig jaar tegen zijn vader... maar Libië wil hem zelf vervolgen. Volgens de vertegenwoordiger van Libië bij het strafhof in Den Haag... had de Australische onder meer blanco velle papier bij zich... met alleen de handtekening van Seif al islam erop... en een pen met een cameraatje erin. Minister Schippers heeft voor het EK-duel van Oranje in Garkov gezegd... dat ze tot het laatste moment heeft gehoopt dat Europa één lijn zou trekken... over wel of niet naar Oekraïne gaan.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 Het weer Vannacht kans op wat regen, morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. In de middag kans op een bui en het wordt 17 tot 20 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Topsport, ballet, acrobaten en klassieke muziek. Bij Festival Klassiek begint je zomer zonnig op het water van de Hofvijver. Kom dus naar Den Haag van 12 tot en met 17 juli. Voor meer informatie...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 dit gaat toch wel erg traag hoor. Die is al op leeftijd, zeg. Niet vooruit te branden. Misschien wordt het tijd voor een wissel. Tijd voor wat snelheid. Benieuwd wat dat gaat opleveren. Tot wel 170 euro korting op alle HP Notebooks. Als je nu je oude notebook inwisselt bij Dixons. Dus kom tijdens het EK langs voor bijvoorbeeld de gloednieuwe HP NV4 Sleekbook. Of kijk op Dixons.nl voor meer spectaculaire inruilkortingen. De tactische wissel van Dixons. Haal eruit wat erin zit. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, het komen nu onder meer uh, minister Schippers van Sport... of het haar gelukt is om de mensenrechten op de kaart te zetten in Oekraïne. En Duitsland en Portugal moeten over een dik half uur aan de bak... in hun eerste groepsduel. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer met Robert Meder en Deborah Plekkenhorst. Vond Groenendijk nog steeds hier. Kijk je ja, na zijn uitslag uh, wel uiteraard. Dat is wel een heel grote domper. Wie had dat verwacht, hè? Raph Willems, auteur van 25 voetbalboeken. Helemaal vanuit België hier naartoe gekomen. Uh, je zat fanatiek met ons mee te leven, mag ik het zo zeggen? Ja. Kom je dichter bij de microfoon, als kan we je, je niet verstaan. Ja. Wat ging er mis volgens jou? Uh, mijn standpunt is al een beetje langer dan vandaag. Gekend uh, Nederland speelt van bommelvoetbal. En dit is het failliet van het van bommelvoetbal. Dus uh, men moet onmiddellijk overschakelen op de oude oranje cultuur. Welk voetbal zou men moeten spelen? Rond wie zouden we het bijvoorbeeld moeten gaan opbouwen? Ik wil graag een statement maken voor Afelai, De ouderwetse buitenspeler van de oranje school. Dus hij zou op rechts moeten staan. Uh, Robbe op links. Huntelaar van Persie centraal. Tenminste, van Persie er net een beetje achter dat hij zwervend kan spelen. Snijder in het centrum en uh, kiezen tussen de jongen en Van Bommel. Eentje van de twee. En ik zou zeggen, haal Van Bommel naar achter. Zet hem op de Libero. Fons, de oplossingen worden ja. hier gewoon aangedragen door de <laughs> Zuiderburen. Ja, nee, maar als je praat over het failliet, dan uh, moet je hem ook niet naar achter halen, denk ik. Dan, uh, dan moet hij er ook uit, hè. Ja, maar wat vind je er nou van? Nou ja, goed, ik, uh, ik, ik denk dat Afalai uh, nog niet klaar is voor dit toernooi. Nee, want die heeft een hele lange blessure gehad. Een kruisbandblessure is dermate zwaar... dat je ook een hele tijd nodig hebt om weer je niveau te halen. En hij heeft nog niet genoeg inhoud. Dus nee. hij zou eigenlijk invaller moeten zijn. Ja, maar stel hem dan niet op. Nee, dat vind ik ook. Uh, dat heb ik ook net gezegd. Uh, hij zou niet moeten beginnen. En je zou hem alleen als invaller moeten gebruiken. Ja. Raff, ben je het mee eens? Ja, ik kan niet oordelen over hoe klaar hij is... maar als hij klaar is, moet hij spelen. En op de juiste plaats. Ja. Leven de ouderwetse buitenspelers. Het gaat om het bewaken van je cultuur... en met twee centrale middenvelders verdedigend in uh, je team zetten bij, bij een elftal als Nederland. Dat is de oude school, die is voorbij gestreefd. Raph, je hebt het boek Het Manschafswunder uh, geschreven... ofwel waarom de Duitsers eigenlijk de beste zijn. Die hebben hun elftal op een gegeven moment ook weer afgebroken... opnieuw opgebouwd. Uh, ik zou zeggen, ja, dan wordt Duitsland Europees kampioen. En uh, hebben we alvast één, uh, of we, hebben jullie... Als ik even als Duitser mag aan het uh, <laughs> nee, niet. Eén concurrent minder in ieder geval. Dat mag je niet. Als ik ben aanhanger een van het onafhankelijke auteur. Ik ben een aanhanger van een bepaald soort Duits voetbal... zoals dit zich de voorbije zes jaar heeft ontwikkeld. En zoals je dat ook in het verleden wel eens hebt gezien... wat wij niet meer weten... lang geleden, in 1972, speelden de Duitsers als eerste land... het totaalvoetbal. Maar daarover straks meer... Ja. Dat was in 1972. Ja, met Gunther Netzer. Flower, dus, flower power in het. Dus voordat Nederland überhaupt dat totaal voetbal ging spelen, hadden de eigenlijk Duitsers wel. het eigenlijk. Ja. Dus wij hebben het goed gekopieerd van de Duitsers. Dat is ja, eigenlijk wat ja, je zegt. Ja, absoluut. En nu moet je dat opnieuw doen. Je moet terugkeren naar die oude cultuur. En je moet dat hm. in het toernooi doen, vind ik. Ook nog. Dat is de kracht van een echte goede bondscoach... dat hij in het toernooi meteen ingrijpt. Vond je, blijft nog wel even zitten, want dit is voor, voor een enorme discussie, volgens mij later op de avond. Even het resultaat. 1-0 verloren. De, als we nu naar de volgende wedstrijd gaan, wat zou dan voor ons. Uh, gezien de pool een, een goed resultaat zijn? Ja, straks kun je alleen maar hopen op een gelijkspel. Hè, want dan blijf je nog wel in het toernooi. Alhoewel de vooruitzichten met wedstrijden tegen Duitsland en Portugal... ja, die zijn uh, niet al te best. Nee, er wordt ook gezegd, laat Duitsland maar gewoon flink winnen. Ja, dat kan ook. Hè, want uh, dan zal het ook zo kunnen zijn inderdaad... dat het uh, ja, Nederland-Portugal uh, nog eens een keer de belangrijkste wedstrijd van het toernooi wordt. Maar ook de Denen die doen nu volop mee. En daar had niemand waarschijnlijk op gerekend. Hè? Want daar werd een beetje lacherig over gedaan. Maar ten onrechte blijkt. Mm. Raf woensdag, de Duitsers, gewoon met uh, dikke winst aan de haal dan? Ik denk dat het een laatste, uh, last minute, u dus wordt, deze groep. Dat het tot de laatste seconde spannend uh, wordt. Want door het feit dat de Duitsers hun, hun spelsysteem hebben gewijzigd... Uh, geldt de, de, de beroemde uitspraak van Gerry Lineken niet meer. Hè? De 22 spelers... Uh, hoe, hoe was het ook alweer? Voetbal is een spel voor 22 uh, ja, nou, spelers... en dan meteen al de, de in de... Duitsland. Ja, nee, dat is ja, niet meer waar, omdat zij het risico terug in het spel hebben gestopt. Dus ik vermoed tot de laatste seconde spanning. Ja. Maar ze gaan wel lekker het veld op, zo meteen natuurlijk. Ja. Ja. Lijkt me. We hebben uh, nog contact met, uh, met Bas, begrijp ik, uh, uh, die nog in het stadion... Uh... Ja, zit na de zagrijnen, mag ik aannemen. De, hoe is het door uh, ja. de Oranje fans? Uh, zitten die dan nu nog een beetje treuren voor zich uit te kijken? Hoe, hoe is dat? Nou, de meesten zijn wel weg. Ja, je hebt altijd die plukjes die dan voor zich uit blijven staren. Ik, ik, ja, goed, weet je, je, je wint en je verliest, het is allemaal heel vervelend. Maar ik vind het ook wel weer leuk om te zien dat er uh, zo even achter mij... 40 echt ongelooflijk blij kijkende denen met een de grote vlag en mutsjes op... hier de tribune afdaalden om nog even in de buurt te komen van hun helden die dus onder aanvoering van de doelpunt te maken... Kroon, Deli, het, uh, het Nederlands elftal, wat edel hebben verslagen... dat is dan ook wel weer leuk om te zien. De ja. Denen blijven overigens ook niet zitten... want die moeten ook allemaal weer de bussen en de vliegtuigen in. Uh, dus het stadion is wel zo goed als leeg. Ja, uh, er zijn twee momenten waar heel lang over gediscussieerd uh, uh, zal gaan worden. Um, misschien zo meteen in de interviews al... die we ongetwijfeld uh, binnen gaan krijgen van de bondscoach... Mark van Bommel en Robert van Persie, hoop hopen we te spreken te krijgen. Maar uh, die twee hensballen, in de eerste helft was er één... in de tweede helft was er één, is het... Gerechtvaardigd om daarover te discussiëren? Nou ja, goed, dat mag je wel doen. Uh, maar het vervelende van de regel met die penalty is dat je altijd afhankelijk bent van interpretatie. Want de regel is niet, hands is een penalty. De regel is, je krijgt alleen maar een penalty tegen als je je hand ergens hebt... waarbij je weet dat je het risico loopt dat de bal er tegenaan kan komen. Dus je moet dan eigenlijk als verdediger, en dat kan natuurlijk niet... altijd de handen op je rug binden. Ja. Nou zie je wel steeds vaker dat als er vanaf de zijkant voorzetten komen... dat verdedigers heel demonstratief met die handen op hun rug gaan staan. Maar als je gewoon in een duel zit, dan kan dat niet. En als jij in een duel uh, springt, ja, dan ga je handen een beetje omhoog. En ja, ik, ik vind het heel moeilijk. Ja, ik snap het. Dankjewel uh, Bas, voor nu. En terwijl er werd gevoetbald, hebben de ministers van Financiën van de Eurolanden telefonisch overlegd over Spanje. En na het overleg gaf de minister van Economische Zaken in Spanje ook een persconferentie. En daarin maakte hij bekend dat het land maximaal 100 miljard euro aan financiële hulp accepteert voor de banken. Correspondent Rob Zoutberg, Rob, goedenavond. Hoi, goedenavond. Eerder werd nog gefluisterd dat Spanje gewoon ja, wilde wachten met het accepteren van die noodhulp. Mm. Maar ze zijn toch overstag gegaan. Waarom? Ja, nou, het heeft alles te maken met het uh, rapport van het IMF... dat natuurlijk bestemd was voor maandag... maar vandaag al naar buiten is gekomen... waarin een, een inschatting werd gemaakt over hoeveel steun... die Spaanse banken eigenlijk nodig hebben. Die hebben natuurlijk vandaag een enorme push gegeven... op die videoconferentie uh, van de ministers van Financiën en Economische Zaken. Ik denk dat op die manier het, het stuk heel snel afgehamerd kon worden. Ik denk dat het nog iets anders meespeelt. Volgende week Griekse verkiezingen. En men wilde het gewoon dit weekend met het rust van de markt... dus met de beurzen gesloten, wilden ze een beslissing nemen. Het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, berekende eerder nog... dat Spanje 40 miljard nodig heeft. Het gaat nu om 100 miljard. Ja. Waar komt dat verschil vandaan? Nou kijk, de minister die is nog steeds bezig hier met zijn persconferentie. Die wil maar geen hoogte noemen van het uiteindelijke bedrag wat Spanje gaat aanvragen. Dan zeggen we willen nog, nog uh, een goede inschatting kunnen maken. We willen nog andere rapporten van andere deskundigen afwachten. Maar er is nu gewoon uh, vanuit Brussel gezegd, er is deze marge nu van 100 miljard euro. Het kan best zijn dat het uiteindelijk minder geld is waar, waar Spanje om gaat vragen. Maar goed, uh, liever uh, te veel aangeboden dan... Te weinig en daar weer op terug moeten komen opnieuw naar het parlement enzovoort. Dus het is meer een soort garantstelling nu voor 100 miljard. Het kan best zijn dat het uiteindelijk een bedrag lager uitvalt. Eén ding wat me wel ontzettend opvalt, de minister die hier maar aan het praten is, vermijdt nadrukkelijk het woord uh, als redding. He, daar is geen enkele sprake van. Hij zegt het is gewoon een lening die we krijgen onder hele gunstige voorwaarden om zo onze banken te redden. Steuntje in de rug. Ja, kan je wel zijn behoorlijke steun, ja. Ja, maar dat, dat kan je wel zeggen, maar het, het neigt er toch naar... dat de Spanjaarden nu richting het Griekenland-scenario afglijden. Ja, nou, dat, dat is waar, waar, waar ze hier als de dood voor zijn in Spanje. Men wil... ...kosten wat het kost voorkomen dat ze die stempel op zich krijgen. Hè? Een, een land wat, wat door de knieën ging, wat hulp uh, nodig had. En één ding is natuurlijk wel, wel een groot verschil met Griekenland. Daar hebben de Spanjaarden gelijk in. Dit geld wat nu vrijkomt is nadrukkelijk bestemd voor de Spaanse banken. Het is, uh, gaat niet vergezeld met voorwaarden dat nog een keer de hele economie op de schop wordt genomen... ...en er allerlei nieuwe bezuinigingsronden en hervormingen komen. Nee, het is geld wat naar een fonds gaat wat de Spaanse overheid al heeft opgericht... ...om die Spaanse banken, zoals het zo mooi heet, te herkapitaliseren. Daar gaat het geld in. En de uh, minister van, Finans, uh, van Financiën zei er ook net. Het uh, sorry, de minister van Economische Zaken, die zei ook net: uiteindelijk de enige voorwaarden die gesteld zullen worden, die gaan naar de banken toe. Niet Ga naar ons toe. Wij zijn verantwoordelijk, maar de banken dragen het verantwoordelijk. gaat het om alle banken uh, Rob? Ja, in principe kunnen alle banken, in principe, ze staan er natuurlijk niet allemaal even beroerd voor. Het gaat voornamelijk om die kachas, hè, die lokale spaarkassen hier, die zo ontzettend veel geld in het onroerend goed hebben zitten, die in de eerste instantie aanvraag zullen doen. Yes. We hebben hier natuurlijk nog twee joekels van banken, Banken Santander en de BBVA-bank. Ik denk dat het niet in de eerste instantie voor hun bestemd is. Maar is het nu de voorbode van nog meer slecht nieuws? Want we doen het in het weekend, dus maandag moeten we natuurlijk kijken hoe men daarop reageert. Of is het nu zo'n beetje: nou, kou uit de lucht en we gaan gewoon weer verder? Ik denk, dit, de, de, de, de, ik denk dat dit de boodschap van vandaag is. De kou uit de lucht. We hebben een beslissing genomen, maar let wel. Het uiteindelijke bedrag weten we nog niet. Nee, we gaan het doen, we gaan het aanvragen. Ja, ik denk dat ze toch op wat rust hopen. En als het alleen maar inderdaad dat maandag de beurzen open gaan. En dan hoop ik de beurzen hier, in de hoop natuurlijk dat de beurzen hier weer het gaan herstellen. Dat die enorme rentedruk natuurlijk op Spanje wat gaat afnemen, daar zal het allemaal voor bedoeld zijn. Correspondent Rob Zoutberg in Spanje. Ja, mocht u net uh, pas inschakelen. We hebben verloren met 1-0 van de Denen. Ik ben benieuwd wat de bondscoach daarop te zeggen heeft. Hij zit bij Jack van Gelder. Met van Marwijk balend na een 1 1 lag. Ja, dat kan ik wel zeggen, ja. Ja. Waar ging het fout? Ja, goed, waar ging het fout? Bedoel, toen die goal viel, hadden de Denen nog niet eens bij ons in de buurt van de goal geweest. En wij hebben op dit niveau, in zo'n toernooi, ongelooflijk veel kansen gehad om te scoren, om die wedstrijd te winnen. En, ik bedoel, we hebben alles geprobeerd, op allerlei mogelijke manieren. We hebben eigenlijk super aanvallend gespeeld, dat heeft ons ook heel veel kracht gekost trouwens. Ah ja, als je, als je zoveel kansen krijgt, ja, dan. Uh, je, je kunt er zo, nog zoveel willen, maar je zal het toch eens een keer eentje moeten inschieten. En dan krijg je ook nog eigenlijk als klap op de vuurpaal, want ik heb het toevallig na de wedstrijd gezien, een, een, een 1000% penalty. Dus we echt gaan kijken wat er uh, vlak voor het einde gebeurt, hè? Het is uh, een actie. Uh... Kijk. Ja, dit is een inspan uh, Dat is in het geval. Dan kan je uh, niet om Nee, dat is een in inspan maar goed, uh, ja, Eigenlijk twee keer. Bij ja, in de eerste instantie en dan nog een tweede keer als hij uh, terugkomt. Ja, stoppunt, ja. Uh, Nederland begint heel energiek in de wedstrijd. Zet veel druk naar voren. Uh, je zegt dat kost veel kracht. Dat appt na een minuut of 20, 22 enigszins terug. Maar in die eerste 20, 25 minuten hebben we al... Ik weet niet hoeveel kansen gehad. En uh, we waren zo gretig... dat we zo diep gingen storen al... dat je automatisch daarmee de afstanden groter maakt. En zij, we hebben hun gedwongen tot lange ballen te spelen... Ja, op een gegeven moment vallen er gaten tussen de linies, ja, dan is het moeilijker om dat te belopen, om dat spel te blijven spelen. Dus eigenlijk moet je op dat moment, moet je, moet je zelfs iets behouden gaan spelen, iets meer, iets meer terug. De linies weer terug. Eh, ja, want we werden, de... met, dat is geen enkele excuus, van, de DNA hebben er ook last van, het was natuurlijk erg benauwd in één keer. En ja, daar moet je in het veld ook, uh, ook rekening mee houden. En als je voelt dat, dat de krachten wegvloeien, dan moet je zeggen, oké, okay, we gaan zakken, nou is een metertje of tien terug. En we gaan van daaruit voetballen. Want de opbouw was goed. Er werd goed gevoetbald. We hebben van daaruit veel mooie kansen gecreëerd. Alleen ja, je, je moet wel scoren om te winnen. Een paar dingen wil ik eruit halen. In de 13e minuut komt dus die goal. Dan heb je pressie gespeeld met de Nederlandse elftal. Je zegt dat kost krachten. Je zag ook dat de Nederlandse elftal al een behoorlijke mentale tik even van kreeg. Het was even weg. Het was even tikje op de kin. Omdat je, omdat je daarna nog meer het gevoel krijgt... We moeten scoren, we moeten forceren. En dat moet je dus net niet doen. Dat, dat, dat lijkt wel raar, maar ook dan moet je zeggen, nou jongens, het gaat eigenlijk heel erg goed. We moeten gewoon zo blijven spelen. En laten we dat gewoon uh, op dezelfde manier blijven doen. En dan niet zo snel en zo diep en zo hoog zoals het je dat doen. dan jouw spelers die zoveel ervaring hebben, dat ze dat niet automatisch zelf op Ja, weet Ja, dat is dus zo moeilijk. Uh, uh, dat, ik heb dat ook in de rust nog aangegeven. En uh, dat, dat je hebt toch die drang. Je voelt dat je de tegenstander, de baas bent. En je voelt dat je eigenlijk zo'n wedstrijd kunt winnen of moet winnen. En dan, dan, dan ben je bijna niet meer tegen te houden. Ik bedoel, we hebben heel vaak, uh, heel lang, heel goed en heel veel geduld gehad. En uh, als je ons iets kwalijk kunt nemen, vandaar is dat dat, dat, dat wat minder was. Nog iets anders. We hebben natuurlijk twee vleugelspelers die naar binnen trekken. Was het een opdracht dat Willems, die het zo nu en dan deed, maar van de wiel die het eigenlijk helemaal niet deed, niet een keer echt buitenom konden komen? Uh, als je gisteren de training hebt gezien, dan hebben we dus zelfs daar nog bewust uh, in In detail. dat doen ze dan dus niet. Bewust toe. in detail nog. Uh, Hoe komt dat dan? Want dat is een wapen de natuurlijk. De backs in een situatie gebracht dat ze een snelle voorzet van de zijkant moeten geven. En uh, ja, goed. Maar weet je, dat kan allemaal wel. En ik snap dat ook allemaal wel, die discussie. Alleen. Als je, uh, Jack, als jij in, in, in op een Europese toernooi, ik weet niet eens hoeveel kansen er zijn geweest. Misschien is het overdreven, maar de, de, nou, de collega's ik, van de technische ik staf Ik schrok ervan, want uh, zowel de Denen als de Nederlanders hebben acht schoten binnen de palen gegeven. Nou ja, als ik dan... Uh, maar goed, de Nederland elf, dan iedereen, heeft 28 keer geschoten. Niet iedereen ziet uh, dezelfde uh, uh, kansen, uh, maar onze technische staf die op de tribune zat... Die hebben er heel wat geteld, meer dan acht trouwens. En, en, maar goed, ja, het leek schoot, ziet wel he? dat wij de beste kansen hebben gehad. Uiteraard. Maar nu? Nu is het wonderlijke. Ja, ja je moet gewoon winnen van Duitsland. Dat, dat is duidelijk. Het is een toernooi. En, uh, ik, ik weiger om het wel al bij neer te leggen. Ik bedoel, we kunnen goed voetballen, hebben we laten zien. We kunnen heel veel kansen creëren, we ook laten zien. Dus ja. Um, en uh, we hebben ook uh, wel in het verleden bewezen van Duitsland te kunnen winnen, dus waarom niet? Maar we hebben een tijd een flow gehad waarin we onoverwinnelijk waren. Nu krijgen we wat meer tikjes. Ja, nou dat is moeilijk. Dat moet je ook verwerken. Dat, dit hoort er ook bij. Ik bedoel, ik had het ook liever anders gezien. Uh, maar uh, ik heb geen zin om, uh, om negatief te gaan denken. Ik heb er beter mee stoppen. Dat uh, weiger ik. Dus uh, deze ploeg is tot het veel in staat. En die moeten dat nu laten zien tegen Duitsland. Tot slot, Van Persie in een Oranje shirt. Is dat moeilijk? Ja, ik vond dat Robin uh, in balbezit het eigenlijk zeer behoorlijk deed. En zeker de eerste helft, zeker ook in het begin. Hij was aanspeelbaar, hij voetbalde mee en hij kreeg kansen. Het enige is dat hij, uh, ja, hij crashte bij ons uh, niet erin. Maar hij was vandaag niet de enige. Dankjewel. Sterkte. De Bondscoach, was dat Bert van Warbeek met uh, Jack van Gelder... Uh, Fons Groenendijk en Rolf Willems nog steeds uh, bij ons in de studio... Fons, om even met jou te beginnen. Ik heb ook meestje te schrijven, jij hebt meestje te luisteren. Hij zegt, op dit niveau hebben we eigenlijk heel veel kansen gehad. Ja, dat klopt wel. Dat <laughs> leven nee, ja, nee, maken ze niet. <laughs> nee, maar dat is wel een heel belangrijk onderdeel van het voetbal. He, dat is al zo oud, als je niet scoort, he, dan, dan win je nooit. En ik heb, ja, om daarop in te haken, ik heb geen fatsoenlijke voorzet gezien vanavond. En de kansen die we gecreëerd hebben, kwamen vaak door de individuele klasse. Van met name een snijder, die altijd wel een, een steekbal heeft. Of een sublieme paas dwars door het midden. Om iemand vrij voor de goal te zetten. En dat heeft hij vanavond ook weer laten zien. Maar ik, uh, ja, ik vind wel dat de Bondscoach terecht zegt: veel kansen gehad. Dat ja. klopt. Raf, uh, met name dat buitenomkomen en die, en, en die voorzet geven. Uh, was eigenlijk verbijsterend om te horen dat ze daar gisteren nog op getraind hebben. En dat we dat dan in de wedstrijd helemaal niet terugzien. Dan komen we een beetje terug bij mijn pleidooi voor af laai, hè. Maar ik... Dan gaan we het niet, niet de hele avond horen? Nee, nee, nee de laatste keer. Maar ik, ik ben niet zo optimistisch ter zaken. Want ik, ik vond, ja, er, er was zeker een overwicht van Nederland... maar de voorzitter waren altijd net niet. Heeft Snyder werkelijk zo'n goede wedstrijd gespeeld? Ik denk het niet. De ballen van Robben kwamen altijd... Een half metertje te ver aan. Ik, ik, ik miste echt soepelheid in dit spel van, van Nederland. Als je zo'n goede voetballers hebt, zoals toch wordt beweerd door uh, de Nederlandse journalistiek, dan moet die bal veel soepeler kunnen rondgaan. Maar ligt het dan aan dat het niet lukt? Het ligt volgens mij aan het concept. Het ligt gewoon aan de keuze. Of aan voor... de tegenstander. Ja, maar, maar de, de, de tegenstander die heb je ook bij Barcelona of bij, bij Borussia Dortmund... waar het wel gaat, waar men kiest voor soepelheid in de aanvalspatronen. En dat kun je niet nogmaals met Van Bommel en De Jong in het centrum van, van het middenveld. Ja. Dat gaat niet. Heel kort nog even uh, Fons. Uh, 100% penalty zei je nog, te weinig geduld. En Van Persie vond hij zeer behoorlijk spelen. Kort antwoord. Ja, die strafschop uh, ben ik het mee eens. Hè? De, de hand gaat echt omhoog. Ik vond Van Persie uh, absoluut niet goed spelen. Want uh, als je zoveel kansen mist, dan speel je niet goed. Um, ja, en, en verder... Um, ik, ik heb niet zo heel veel hoop ook. Daar sta ik me wel bij aan uh, voor de wedstrijd tegen Duitsland. En Saturday Night, ik wijs u even op uh, het feit dat we uh, twitteren via de hashtag uh, R1 Sportzomer. R1 Sportzomer kan er getwitterd worden en dan uh, kunnen wij de vragen die daarop binnenkomen of de reacties die daarop binnenkomen eventueel voorleggen aan onze gasten hier aan tafel. Oranje verloor dus het openingsduel op het EK met 1-0 van de Denen. Bert Maalderink ging in gesprek met de aanvoerder van het Nederlands elftal, Mark van Bommel. Weet jij dit uh, pech, Mark? Ja, weg weet ik niet dat je zoveel kansen krijgt. Dat bedoel ik een beetje. Ja, we geven één kans weg. En volgens mij, volgens mij een bal uit de corner, dat is de enigste gevaarlijke dingen van, van, van, van Denemarken. We creëren zelf en ook in de omschakeling een aantal mogelijkheden, grote mogelijkheden. Het ja, is, is eigenlijk raar om te verliezen. Ja, of moet er gewoon een cooler iemand daar staan? Ik bedoel, dat je als je kansen krijgt, dat ze er dan ook ingaan. Nou, maar het lag vandaag niet aan één man. Uh, voor mij. Nee, niet aan één man, maar het werd een soort priezelvoetbal. Weet je wel, voorin veel mensen die combineren, combineren, combineren. Uh, te ingewikkeld misschien wel. Nee, maar ik wil zeggen dat wij ons drie, vier, vijf jongens kansen gekregen, gekregen hebben. Eén uh, grote paal. Nou, we hebben gewoon hele goede mogelijkheden gehad... Uh... Ja, ik sta hier nog steeds uh, een beetje spraakloos, want deze drie punten waren wel heel belangrijk. Ja, zeker, want van tevoren dacht je van, als je deze niet wint, dan is het klaar. Nee, klaar is het niet. Er komen nog twee wedstrijden, Bert. Of is het zo dat Nederland eigenlijk beter kan spelen, makkelijker speelt tegen grotere tegenstanders dan, dan zo'n ploeg? Ja, maar vond jij het slecht om hebben laten zien? Nee, helemaal niet. Nee, ik bedoel, je speelden ze van de grasmat af, uh, alleen dat moest gescoord worden. Ja, maar daar gaat het om. En nu spelen we aardig. En dan nou winnen we niet. Maar ik speel liever heel slecht. En dan we 1-0 van het veld af. Gaan, hoor. Dan gaan we de twee volgende wedstrijden doen. Ja, dat daar, daar, daar moeten we. We hebben geen andere keus. Zij Mark van Bommel tegen Bert Maalderink. En ja, dan gaan we uh, naar Levov, naar uh, Duitsland-Portugal... Uh, met Filip uh, Koken, die die wedstrijd voor ons uh, gaat volgen. We hopen gruwelijk hier in Nederland op een gelijkspel. In ieder geval Alvons Groenendijk hier aan tafel. En heel veel mensen zullen het met hem eens zijn. Zodat de tegenstanders niet te ver weglopen. Hoe groot denk je dat die kans is? Nou, die zal best aanwezig zijn. Ja, het is zo verschrikkelijk koffie, die kijken. Wie had nou voorspeld dat Nederland zou verliezen van Denemarken? Ja, Leo Driessen, die had dat voorspeld in jullie eigen uitzending. Ja. Die wist het allemaal. En die voorspelde trouwens ook dat Nederland daarna zich zou herpakken... en gaat winnen van Duitsland. Dus... Ja, we moeten maar eens kijken of dat inderdaad gaat gebeuren. Ja, Duitsland begint hier als favoriet. En Portugal nestelt zich weer in die rol van underdog... waarin ze zich thuis voelen. En niet alleen underdog, outsider zelfs, zei Cristiano Ronaldo. En Duitsland, ja, dat is toch een, ja, een, een ervaren ploeg... hoewel ze nu een hele jonge formatie hebben gemiddeld... maar toch ervaren, ruim 25 jaar gemiddeld van de elf die starten. Maar eh, het verschilt niet zoveel van het elftal... dat eh, twee jaar geleden de halve finale hadden bij het WK in Zuid-Afrika. Een paar gedwongen meer wissels, eh, meer niet. Friedrich... Die speelde toen, die is nu natuurlijk nu gestopt in het nationale team. Bad Stuber speelt voor hem centraal. En dan zijn er twee verrassingjes in de opstelling van Joachim Leuf. Waar Per Mertensacker centraal uh, achterin werd verwacht. Maar die heeft niet zo gek veel gespeeld bij Arsenal. Vanwege een blessure het afgelopen half jaar. En voor hem speelt nu Mats Hummels. Dat is het grote verdedigende talent momenteel in Duitsland. Die krijgt nu al een basisplaats. Heeft een heel goed seizoen uh, achter de rug... Bij Borussia Dortmund ook heel goed getraind. Zo zei Leuven bij het Duitse team. En hij mag nu gaan spelen. Een jonge jongen van 23 die nu zijn kans gaat grijpen. En voorin ja, heeft Leuven toch de afgelopen jaren altijd het vertrouwen gehouden in Miroslav Klozen. Maar Klozen begint nu op de bank. ...op zijn 34ste verjaardag. Kloos had er een grote toernooispeler geweest voor Duitsland. Maar nu mag hij dan een keertje niet starten. En dat, ook dat heeft te maken met blessures het afgelopen halfjaar. Hij knieblessures Speelde nauwelijks daar bij Lazio Roma. En voor hem start nu Mario Gomez. Die, zoals we allemaal weten, een geweldig seizoen achter de rug heeft bij Bayern München. En bijna altijd scoort. En voor de rest is het hele team bijna hetzelfde gebleven. Dus een... Een paar nieuwe jongens erin. Een beetje vernieuwing, maar niet te veel. Want wat dat betreft houdt Leuf, net als Bert van Marwijk... altijd vertrouwen in de spelers waarmee hij de afgelopen jaren heeft gewerkt. En dat staat dan tegenover Portugal. Dat in, ja, zo wordt wat gewacht, in eerste instantie wel zal verdedigen. En voor de aanvallende impulsen toch wel heel erg afhankelijk is van Cristiano Ronaldo. En aan de rechterkant Nani van Manchester United. Dat was een beetje het zorggekind nog. Vooraf heeft een voetblessure. Maar heeft de warming-up goed doorstaan. En ook hij kan starten. Dus de verwachting is wel dat uh, Duitsland in de, zeg maar, die nieuwe speelcultuur, die sinds een jaar of zes, sinds Jurgen Klinsmann daar heerst, toch het spel gaat maken. En dat uh, uh, Portugal zeker in het eerste half uur een beetje achterover gaat leunen. In het stadion in Le Vos, wat overigens opnieuw niet is uitverkocht. Ik denk zeker 5.000 tot 10.000 lege plekken in dit stadion. We gaan zo beginnen. Goed, dankjewel Philip. Zometeen een aftrap. Kwart voor negen. Bijna twee over half negen. Hier is Groen Tapp met de hoogte. Het is Radio 1.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 2 naar 3, Dat staat voor ernstig. In een Brusselse metrostation stak een man gisteravond twee agenten neer. De dader is een Parijse moslim die woedend is over de aanhouding van een gesluierde vrouw vorige week in Molenbeek. En minister Schippers heeft voor het ek duel in Garkov gezegd dat ze tot het laatste moment heeft gehoopt dat Europa één lijn zou trekken over wel of niet naar Oekraïne gaan. Ze vindt het verschrikkelijk jammer dat de Europese landen niet samen één signaal afgeven. Schippers zag vanuit het oranje vak hoe Nederland met 1-0 verloor van Denemarken. Dat waren de hoofdpunten. Dit is de Radio 1 Sportzomer. In Brussel is er een ernstige dreiging van extremisme. We praten zo met onze correspondent erover. En over een kwartiertje spelen Duitsland en Portugal tegen elkaar en we gaan natuurlijk wat sfeer proeven in beide landen. En iedereen kan meetwitteren met de hashtag r 1 sportzomer Minister van Volksgezondheid Edith Schippers en ook van sport natuurlijk zat namens de Nederlandse regering zojuist op de tribune in Gorkhof en daar heeft ze samen met heel veel oranje fans van dichtbij kunnen aanschouwen dat Nederland dus die eerste EK wedstrijd verloor. Goedenavond mevrouw Schippers. Goedenavond. U had nog 2-1 winst voorspeld. Ja. Het was iets te optimistisch. Iets te, hè? Ja. Hoe was ja, het daar? De tribune? Ja. En ja weet je, er werden zoveel kansen gecreëerd, dan moet hij er toch een keertje ingaan. Dus die, die hele tribune, die, die, die keek hem er gewoon in. Maar het is niet gelukt. Nou, die hele tribune, we zagen veel lege plekken ook. Het was, helemaal, het was behoorlijk vol en vooral ook heel oranje. Waarom zat u eigenlijk op de tribune? Ja, ik bedoel, tussen de oranje fans, Dat bedoel ik. Dat je daar goed kan zien. Ja, maar <laughs> er zijn plekken in het stadion waar u het veel beter kunt zien, bij uw Oekraïnse collega's bijvoorbeeld. Ja, wij hadden besloten om dat niet te doen, omdat uh, we hebben ervoor gekozen om hier wel naartoe te gaan en uh, uh, allerlei activistische organisaties, homo-organisaties, uh, International, en een jeugdorganisatie, journalist, om die te spreken... maar om geen contact te hebben met officials. Om er geen official feestje van te maken. U heeft die organisaties gesproken. Wat is daar uitgekomen? Nou, ten eerste dat ze heel blij waren dat we toch dat besluit hadden genomen om te komen. Omdat zij ons dan ook direct in de ogen konden kijken en konden vertellen wat zij wilden. En de grootste vraag van hen was eigenlijk om contact te leggen tussen... De, de, de, de counterpart, zal ik maar zeggen, in Nederland, uh, en, uh, en henzelf. Zodat er uh, een soort samenwerkingstrand zou kunnen ontstaan... waarbij je elkaar kan helpen met ervaringen en, en kennis. Ervaringen op welk gebied dan? Sorry? Ervaringen op welk gebied? Nou, bijvoorbeeld bij de Homo-organisatie is er heel veel uh, ervaring nodig op uh, justitieel en, uh, en wetgevend gebied. Uh, maar ook uh, ten aanzien van volksgezondheid uh, willen ze heel veel kennisverbanden leggen. Nou, wij hebben organisaties daar een, uh, die daar een lange geschiedenis op hebben. En ik zal dus ook uh, die uh, contacten uh, tussen hen uh, tot stand uh, brengen. En dan kunnen ze inderdaad die samenwerking aangaan. Heeft u het idee dat het, dat het wat, wat bijgedragen heeft? Dat, dat het echt ja, zin heeft gehad dat u bent afgereisd? Nou kijk, uiteindelijk kan het land alleen veranderen als de mensen het zelf oppakken. En de mensen hier moeten het zelf doen. Wat wij als Nederland kunnen doen is stimuleren, is helpen met kennis en met contacten. En is druk uitoefenen op de Oekraïne om te zorgen dat zij uh, aan die mensenrechten echt wat gaan doen. Maar hebben ze daar een boodschap aan? Nou, vooralsnog onvoldoende. Dus het is uh, wel zaak om uh, als Europese Unie, uh, maar ook bilateraal als Nederland, goed de druk op te halen en tegelijkertijd hier uh, de, de, de, de, de organisaties die hier ontstaan op mensenrechten en op homo-rechten, dat we die uh, steunen en dat we daarmee samenwerken. Is dat ook de reden dat u vanmiddag met collega's uit diverse uh, uh, Europese landen bij elkaar bent gaan zitten? Om één lijn te krijgen? Nee hoor, ik heb dit samen met een Deense collega gedaan. Ja, ja, Maar u heeft vanmiddag wel met uw collega's rond de tafel gezeten, toch? Nee hoor, nee. Oh, dan zijn we verkeerd geïnformeerd. Goed. Uh, waarom bent u daar eigenlijk en is er niet iemand anders uh, naartoe gestuurd? Wordt dat gelood in Den Haag of hoe gaat dat? Nou, ik ben de minister van Sport, hè, dus dan, uh, dan ligt het voor de hand dat ik daar naartoe ga. Ja. En als er iets uh, op cultureel gebied is, dan gaat uh, Albe Zijlstra als staatssecretaris van cultuur. Zo is het een hm. beetje. Gaat u nog, nog naar meer wedstrijden? Nou, ik hoop uiteraard dat wij de finale alsnog gaan bereiken. En dan zal in ieder geval uh, uh, de minister-president gaan. Uh, en uh, ik, ik zal zien of ik daarbij aan kan sluiten. Ja. Goed, uh, dank u wel. U vliegt nu uh, uh, direct terug naar Nederland? Uh, morgenochtend vroeg. Goeie, goeie terugreis. Oké, okay, hartelijk dank. Goedenavond. Goedenavond. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over de grens. Ja, en de wedstrijd Nederland-Denemarken. die is natuurlijk net afgelopen. en we hebben verloren. En over iets meer dan. nou ja, wat zal het zijn? Acht minuutjes. Ja, acht nu. begint die andere wedstrijd natuurlijk. in de pool des doods. Die Manschaf, Duitsland, neemt het op tegen Portugal. En het is meteen al een kraker in deze pool. want de ploeg die wint zet natuurlijk ook een grote stap richting die kwartfinale. Edial Dekker is een Nederlandse ondernemer. die woont en werkt in Berlijn. Goedenavond. Hallo, goedavond. Hoe is er in Duitsland gereageerd op die 1-0 nederlaag van ons? Uh, nou, het heel erg... Uh, niemand was echt onder de indruk van Nederland. Laten we het zo maar stellen, ja. Nou, dat belooft goed. Ja, inderdaad. <laughs> en, en, en hoe is de sfeer zelf in, in, in Duitsland? Hè? Wij hebben dan altijd vaak uh, oranje vlaggetjes en iedereen uh, loopt met oranje klompen op het hoofd. Is dat in Duitsland ook zo? Uh, ja, heel veel mensen zijn op straat. en overal tv's, uh, overal hangen er vlaggen uit. Uh, uh, auto's rijden keihard door de stad heen met, uh, met hard getoeter en zo. Volgens mij is het Duitsland er wel klaar voor. In Lissabon, Ernst Schade. Goedenavond. Goedenavond. Bonne nooit? Uh, Bonne nooit? Doe, ja. do, doe het raam eens open en kijk eens naar buiten. Hoe rustig is het op straat? Uh, nou, ik, ik, ik, ik sta in het middelpunt van de, van de opwinding. Want uh, in een cultureel centrum aan de rivier de Taag. En daar is een groot spektakel met een enorm scherm en televisie. En alle televisiepersoonlijkheden zitten al een commentaar te geven. Op die geweldige overwinning dadelijk op Duitsland. <laughs> <laughs> maar dat moet we afwachten. Ja, maar, maar... Is, is het uh, vergelijkbaar met Nederland? Grote pleinen, grote schermen, heel veel kleur. Nee, heel veel... nee, nee totaal niet. Er zijn er bepaalde plekken waar, waar uh, op uh, grote schermen vertoond wordt. Maar bijvoorbeeld terugkijkend naar het Europese kampioenschap in 2004. Waar dus elk ander huis een, een Portugese vlag of, uh, of vanen of wat dan ook voerde. Is het nu uh, vrijwel, uh, vrijwel kalm. En ik denk dat het veel te maken heeft met het feit dat het toen hier gevierd werd in Lissabon. En omstreken, of in Portugal. En, en nu buiten. En ja, Portugezen zijn toch een beetje op, op hun eigen navel gericht wat dat betreft. Edial Dekker in Berlijn, waar ga jij kijken? Uh, ik ga kijken in Kreuzberg, midden van Kreuzberg. Het is een beetje de Turkse wijk. Maar uh, daar hangt een heel groot scherm uh, rond een café. Voor mij wordt het wel, wel, wel interessant. En ben je daar dan de enige Nederlander of zijn er wat meer in, in Berlijn die jou vergezellen? Nee, er zijn er best wel veel. Ja. Je ziet best wel veel mensen uh, heel in de oranje rondlopen. En volgens mij hebben ze ook wat zin om Duitsland uh, te kijken nu. In het hol van de leeuw. Uh, ja. En uh, ja, dan ga ik je toch even vragen: wat gaat het worden? Uh, uh, ik denk dat het 1-0 gaat worden voor Duitsland. En schade in Portugal? Jullie gaan verliezen, dus je hoeft niet te kijken. Ja, 0-1 natuurlijk. Oh, wat, dat, dat, dat, dat dan weer wel. Ja. Zeg even over Cristiano Ronaldo, dat is de grote ster bij Portugal. Uh, in de voorbereiding, in de laatste oefenwedstrijden, viel hij zwaar tegen. Hoe ja. kijken ze in Portugal tegen, tegen hem aan? Ja, uh, ja dat is een, een, een, een ster snel en een stel daalt ook snel. Want hij is niet alleen maar vanwege zijn conditie niet echt populair, maar ook vanwege zijn arrogantie en zijn vetdoenerigheid, die we en, uh, het nieuwe geld. En ik ben fotograaf en ik had het privilege dat ik hier gisteren Eusebio uh, voor mijn lens had en ook sprak. Zo. En die, die hield natuurlijk als ambassadeur van het Portugese elftal nog wel... De bal hoog op, maar die was toch ook kritisch? Ja. Nou, wie weet gaan we jullie uh, na de wedstrijd nog wel even bellen en dan horen we wel of het te gek huis is bij jullie op straat. Of in ja, Duitsland dan of in Nederland. Dat is geen Sorry. Oké, <Okay. laughs> okay. tot later dan. Tot ziens.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 Ik vraag je Battle of Mary. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Belgische overheid heeft de extremisme dreiging in het gewest Brussel verhoogd van niveau 2 naar 3 vanwege een steekpartij in een metrostation gisteravond. Correspondent Joris van Poppel. Joris, wat is nou precies gebeurd dat het dreigingsniveau zo is verhoogd? Gisteravond in de metro in Molenbeek zijn twee agenten neergestoken door een man die uit Parijs kwam. Uh, de agenten zijn van achter aangevallen met een keukenmes. Eén agent ligt nog zwaar gewond in het ziekenhuis, de andere heeft het ziekenhuis vandaag mogen verlaten. Die man die dat heeft gedaan, uh, dat was een uh, extreme, uh, extremistische moslim, uh, Mujahideen, noemde hij zichzelf. Was uit Parijs naar Brussel gekomen om wraak te nemen, zei hij zelf, voor uh, een incident dat een week eerder in Molenbeek was geweest gebeurt uh, naar aanleiding van het hoofddoekenverbod in België. Er zijn reddetjes om ontstaan. Uh, nou ja, deze man had dat gezien en is naar Brussel gekomen om vraag te nemen, zei hij. Er was een gesluide vrouw uh, aangehouden vorige week in ieder geval. Hij reist dan af. Maar wat, het, het dreigingsniveau verhoogt, wat betekent dat nu in de praktijk voor, voor Brussel zelf en de mensen die hier wonen? Dat betekent in ieder geval dat er meer politie op straat zal zijn. Dat was de afgelopen week al zo in Molenbeek, die gemeente waar dat is gebeurd... die rellen vorige week en nu ook, nu ook deze steekpartij. Daar was het dreigingsniveau al verhoogd naar het niveau ernstig, zoals dat hier heet. Dat geldt nu voor heel Brussel. Dat betekent in ieder geval dat er meer politie op straat te zien zal zijn. Daarnaast gaat premier Die Rupo ook extra overleggen met de Brusselse burgemeesters. Daar zijn er meer van en ook burgemeesters van andere grote steden. Een veiligheidsconferentie komt er om snel te proberen... Nog meer maatregelen te nemen om de veiligheid te waarborgen en de radicalisering tegen te gaan. En hoe lang blijven deze maatregelen dan uh, van kracht totdat dat overleg is geweest? In ieder geval totdat dat uh, tot overleg is geweest. En hoe lang dat precies uh, daarna nog zal duren, dat is nog onbekend. Maar Joris, zijn er dan aanwijzingen uh, tot excessen? Nou, dit kwam natuurlijk al vrij uh, onverwacht eigenlijk. Uh, Begin, uh, sorry, eind vorige week is uh, een van de aanstichters van die rellen in Molenbeek is hier gearresteerd. Dat was de leider van Sharia for Belgium. Uh, de Belgen dachten dat ze daarmee wel de lont uit het kruidvat hadden gehaald. Want hij had in videoboodschappen opgeroepen uh, tot die rellen. Uh, en Het was ook zijn, zijn vriendin of zijn minares die gearresteerd was um, uh, met een uh, burka waarmee... De hele hijsa begon hier. Ze dachten dus dat ze, nou ja, dat ze het probleem nu wel enigszins uh, in de hand hadden. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Er blijken dus mensen uit het buitenland te komen. In ieder geval deze man om hier in Brussel toch nog door te gaan op hetzelfde onderwerp. En dan uiteindelijk twee agenten neer te steken. Ja, Raf Willems, uh, publicist, schrijver, journalist, voetbalkenner, Belg. Hier in de studio, wat reageer u als je dit hoort? Ja, ten eerste uh, toch even zeggen dat het niet gaat om... er is geen hoofddoekenverbod in België, het ging om een boerkaverbod, het de debat daarover. Het belangrijkste dat ik vandaag in de krant gelezen heb, vind ik zelf... is dat er een oproep gekomen is van democratische moslims... om te demonstreren tegen de beweging en tegen de denkbeelden van Sharia voor Belgium. Dat is ongeveer de eerste keer dat dat echt gebeurt... Dat vind ik heel erg belangrijk, omdat uh, het duidelijk maakt dat binnen de, de moslimgemeenschap er ook over nagedacht wordt. En dat er eigenlijk tegenstellingen zijn vanzelfsprekend tussen mensen die democratisch willen zijn... en de, de radicalen, de salafisten, en nog erger zoals Sharia voor Belgium. Dus dat vind ik eigenlijk binnen de hele uh, context zeer hoopgevend. En dan uh, de figuur van de leider van de beweging Sharia voor Belgium, dat is... Uh, dat is eigenlijk een tragische figuur. Dat is een jongen die opgegroeid is in uh, een provinciestadje in de buurt van Antwerpen. Uh, van brave mensen, de zoon was die garagisten zijn. Uh, en die eigenlijk geaccepteerd werden binnen de gemeenschap, daar ook al jaren wonen. Dus denk ik dat je als samenleving, overheid, ja, zo iemand wel moet kunnen neutraliseren. En min of meer op het juiste spoor zetten ja want Je bent een tragische deze... jongen, nee, het maar het lukt hem wel jongen. dit ja. op te roepen, ja, deze ja, maar gevoelens. Dat, maar dan is het heel erg van belang, volgens mij, wat ik eerst heb gezegd... dat er eindelijk vanuit die moslimgemeenschap wordt gezegd... Uh, nee, uh, wij, wij, wij, wij zijn het hier niet mee eens. En alle democratische moslims moeten daartegen reageren. Dat vind ik het meest hoopgevende dat ik vandaag gehoord heb. Ja. Want die radicale beweging bestaat natuurlijk. Uh, en die moet je ook bestrijden. Maar, maar het is heel, heel erg interessant dat die moslims in België... Uh, met voor democratie, dat die nu zich roeren. Ja, dankjewel, uh, Raf Willems. We gaan naar Duitsland en Portugal, Filip Koken. Nou, dan maar dus... hopen op een 0-0 uh, of zo. Ja, dan moeten de Duitsers wel gaan verzwakken, want de wedstrijd is drie minuten onderweg. En Duitsland gaat er mes scherp in. Ze zetten meteen heel vroeg druk als. Uh... De Portugezen in de opbouw achterin de bal naar elkaar toeschuiven. Er is nauwelijks rust achterin bij de Portugezen. En dat leidt ook onmiddellijk al tot een grote kans die er was voor Mario Gomez. Na een voorzet van de rechterkant van Jerome Boateng. Die heel mooi op het hoofd belandde van Gomez. En Rui Patricio, de doelman van de Portugezen, kon hem stijlvol pakken. Maar de Duitsers laten er bepaald geen gras over groeien in de eerste paar minuten van de wedstrijd. Met overigens zeven spelers van Bayern in de basis. Net zoals Rusland eigenlijk gisteren. Die hadden zeven spelers van Zenit in Sint-Petersburg tegen Tsjechië. En we weten hoe dat afloopt. Maar Duitsland opent heel erg sterk. Net wel een korner gezien voor de Portugezen. Bij de eerste keer dat ze op de helft kwamen van de Duitsers. Die corner dat, dat duurde wel een minuutje. Want er werden ontzettend veel papierproppen gegooid. In de richting van die cornervlag bij de nemer, bij Veloso. Die ook uitgebreid even zijn tijd nam om die proppen weer terug te gooien. En de, toen kwam weer de stadionspeaker. En die zei dat ze dat niet moesten doen. Alsof ze dat zelfs niet wisten. Maar goed, dat was dan de enige keer dat de Portugezen op de helft kwamen van de Duitsers. Die sterk beginnen. Na ruim 4,5 minuut is het evenwel nog 0-0. Ja, en eerder op de avond speelde het Nederlands elftal in de pool tegen Denemarken en verloor. Raphaël van de Vaart moest lang toezien hoe het Nederland gewoon maar niet lukte om een doelpunt te maken. En 20 minuten voor tijd mocht hij dan zelf eindelijk meedoen. Jack van Gelder sprak met hem. Je hebt uh, lang op de bank gezeten. Hoe ervaar je die wedstrijd op de bank? Nou, het is natuurlijk heel moeilijk. Uh, het is, uh, je ziet heel veel kansen. Ik vond wel dat hun... Uh... Ja, veel fouten maakt in de opbouw... Dus waardoor we eigenlijk uh, een paar grote kansen krijgen. En op dit niveau moet je gewoon heel eerlijk zijn. moeten die ballen erin en dan... Uh, ja, sta je één keer niet op te letten en dan, dan scoren ze een goede goal. Uh, ja, daarna krijgen we natuurlijk nog een paar goede kansen. Maar als je het niet maakt, dan verdien je het ook niet. Ja, van Hals zei net, dit Nederlands zelf dan mist op dit moment een echte leider. Ja, dat wordt dan natuurlijk gauw gezegd. Maar het is zo moeilijk om, uh, om dat op het veld... en zeker als je niet begint... Uh, om daar uh, iets over te zeggen. Ja. Goed, je komt het veld in. Dan ontstaan er wat, wat mogelijkheden. Er leek nog wat te halen. Uh, de frustratie is groot na 90 minuten. Ja, omdat je het gevoel hebt natuurlijk uh, dat, je, dat je beter bent, veel kansen krijgt, je ze ni niet maakt. En dan uh, ja, is dit natuurlijk een grote, grote domper. En dan probeer je van alles. Iedereen gaat naar voren. Lange bal. Je probeert het kort. Maar het zat er gewoon niet in. Het overleg is er dan niet op een gegeven moment mee. Nee. Je gaat inderdaad pompen. En je gaat maar wat doen. En hopen dat hij goed valt. Nu zit je in een situatie dat je moet. Je moet tegen de Duitsers. Je moet tegen de Portugezen. Ja. Ja. Je moet het uit het uiterste van je tenen halen. Zit dat nog in de lijven na een zwaar seizoen? Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, uh, ik geloof in 88 begonnen ze ook zo. Ga dus, door, ga door. Uh, nou, Houden hou ons er vast? Nee, het is gewoon vervelend. Uh, maar nu weten we, ja, we moeten gewoon twee keer winnen. Dat is ons, uh, ons doel nu, dus is heel simpel. En uh, ja, als je, als je verliest ben je eruit, dus we moeten vol gas. Wat gebeurde er eigenlijk? Uh, op een gegeven moment uh, ga je als een gek, loop je naar binnen... en uh, ga je andere schoenen halen? Dat nee, ik, moet, ik had een uh, slechte blaas... Oh. Dus, uh, ik heb gewoon dezelfde schoenen aan, alleen ik moest... Uh, je moest geweldig plassen. Plassen natuurlijk, ja. ja. Bouw zag ik ook op een gegeven moment nog weg. Ja, ja, je te veel drinken, te drinken, drinken, je drinken. Te veel drinken, je leeft mee met dan die Dan ]els. moet je heel lang wachten voordat je invalt. Dat doet volgens mij voor jou zes keer zo lang ja, als dat het daadwerkelijk uh, is. Een paar cornerballen tegen, dan wilde de trainer natuurlijk niet wisselen. We stonden geloof ik al uh, zeven, acht minuten klaar. Ja. Yes. En nu? Wonderlijke? Ja, het is pijnlijk. Je, je ziet in de kleedkamer iedereen... Uh, er is geen woord gezegd... Uh, dat had natuurlijk niemand verwacht. Uh, iedereen zei, uh, de moet je winnen en dan, uh, dan, dan maak je een goede stap. Maar nu is het natuurlijk uh, de tweede ronde heel ver weg. We zijn de nummers 12, 13 en 14 tot nu toe heel rustig geweest. Na een nederlaag worden jullie wat onrustiger. <lacht> nou, de heer de van de Kijk, uh, We zijn gewoon keihard aan het trainen en we zijn goed in vorm. En, en, natuurlijk willen we meer, we willen ook uh, in die basis. en Ik vind ook dat, dat, uh, dat we erin horen, maar ja, er zijn er natuurlijk nog, uh, nog een paar harenlijnen... Uh, ja, nu moeten we. Dus uh, ik hoop er uh, ja, vol op de aanval aan. Dank je wel. Alsjeblieft. En Raphael van de Vaart in gesprek met Jack van Gelder. Goed, zometeen uh, meer, uh, zo uh, meer vanuit, uh, uh, ja, we, we speelden ze ook alweer in uh, Garkov natuurlijk, uh, van het uh, Nederlands Elftal. Uh, zo hopen we ook Affelay nog even aan het woord te laten. Uh, Heidinga bijvoorbeeld, die willen we ook graag nog even horen. Die horen we zometeen allemaal na negen uur. Het is 7 uur plaatselijke tijd, je voelt dat het geluid aan gaat zwellen en je weet dat iedereen in de wereld gefocust is op voorbeeld. nu. Van de wiel van de 16 meter gebied binnen opent de bal naar de richting Willems, die gaat gewoon schieten. Die is 18 jaar, die schiet gewoon in die! Ongelooflijke tetter! Een bal die wij doet denken aan van bronkorst tegen Uruguay. Gewoon speel! De persie. daar moet hij gaan. Hij geeft hem voor en dan gaat hij. Oh, oh, oh. Dit is een 1000% kans. De nog op versnelling van de Cordeli moet ingrijpen. Dat doet hij, hij uit. en en de de bal voor de voeten van Kroneli. Kroneli schiet in de actie. en en en en en en en en en 0 en en en de en en en en en en 5, 6 van Nederland op de helft van de tegenstander, keeper levert de bal zomaar in bij Robben. Robben op 18 meter van de goal, Robben gaat maar schieten en gaat maar scoren, Robben en de minuten tikken weg richting Rust, is er nog 3 minuten tot Rust en blijft het. 0-1 voor het 0-2, het wordt nog steeds 0-1 blijft het, want er was wel een kans weer voor Kroon is uh, niet goed, komt er net niet bij, maar wel voor de goede van Snijder. Die terug en dan van Persie, Er komt een gelijk maken. Dus dat neemt hij toch aan. Nee, want hoe krijgt hij? Metdelijk slechte aanname van Van Pers. Hij moet hem er meteen inschieten, maar hij wil hem nog aannemen. Komt dan te veel aan de rechterkant van het doel uit en schiet dan. En wat kan en moet Van Marwerk doen? Hij moet er in ieder geval één controleur voor uh, weghalen voor die uh, defensie. Hij zal wat meer naar, naar voren moeten voetballen.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 Ik uh, ben zat. <laughs> ja, ja, ja, wij zijn het uh, misschien nog wel een beetje ook. zat. Maar, <laughs> <laughs> uh, ja, de 1-0 nederlaag dus van, uh, van Oranje op dit EK. Al van Schoenendijk, we hoorden het net even zo al voorbij komen. Uh, en, en, en ook ja, de dingen die dan gezegd werden. En, en toch de euforie die er misschien dan ook nog wel een beetje is over dat we zo goed gespeeld hebben. Jij snapt er niks van? Nee, want uh, het is, is niet zo goed als dat het lijkt. Je hebt inderdaad wel een paar kansen gecreëerd, maar het was toch vooral de avond van net niet. De laatste bal, de juiste keuze uh, en, en het missen van, van ook wat simpele kansen. Ja, dan speel je niet goed. Dan verlies je gewoon de wedstrijd met 1-0 van, uh, van een matig Denemarken. Nou, we moeten er nog ergens positief over blijven dan, toch? Ja, nou ja, ja. Laten we dat allemaal doen. Ja, blijven zoeken. <laughs> uh, Duitsland, Portugal nog heel even kort. Vlak voor uh, negen. Philip Koken, Duitsland begon goed. Zijn ze nog steeds mes scherp? Nou, nee, dat mescherpe dat duurde maar drie, vier minuten. Het gaat nu meer in een, uh, ja, in een rustig tempo. Ze maken zich niet al te druk. Dat doen de spelers van Portugal trouwens ook niet. Uh, het is een beetje nog stilte voor de storm. Rustig opbouw bij uh, de Duitsers. Twee kansen hebben we gezien van Duitsland. De kopbal oh. van Gomez en een schot van Podolski. Wat gebeurt er nou? De keeper die wordt getorpedeerd door uh, Helder Postiga... De spits van Portugal en die krijgt ervoor slechts een gele kaart. Noyer maakt er dan ook wel een heel erg theater van. Die doet net of het heel erg erg is. Nou ja, Helder Postiga is de spits, de diepe spits van de Portugese. Die wordt nu dus bestraft met geel. Manuel Noyer blijft daar geblesseerd. En het is rood waard hoor, het is rood waard. Maar Helder Postiga krijgt hem niet.